Oud-hoogleraar Diederik Stapel geeft weer les filosofie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Stapel was hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Tilburg, totdat hij in 2011 werd betrapt op fraude. De Fontys Hogeschool zegt dat studenten zelf hebben gevraagd om colleges van Stapel over de schaduwkanten van roem en succes. In de Champions League heeft Atletico Madrid thuis met 1-0 gewonnen van Juventus. Bayern Leverkusen versloeg in eigen huis Benfica met 3-1. En Arsenal won de thuiswedstrijd tegen Galatasaray met 4-1. En in Brussel ging Anderlecht met 0-3 onderuit tegen Borussia Dortmund. Het weer nog veel bewolking en soms wat lichte regen. Vannacht nevelig en kans op mist. Morgen veel wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Vooral in het noordwesten en zuidoosten. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Show. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu Peaceful Radio. Welkom terug luisteraars bij Peaceful Radio Show 1025 hier op CFM Zandvoort. We gaan beginnen met een nieuwe cd voor dit programma van Paul Afriginos. En het heet The Law of Attraction. En nou, um, het eerste trekje van deze cd. Veel luisterplezier. En os vuelven descuidados, tal vez de ouders estrellas pasajeras perfilan en el aire su entrega y van A su destino fatal en su agua calma. Locura de hiel en tus sollozos, derraman en su cauce el mal sabor de tu pesar somasa. Ja. They got you. My beloved, I bow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 Oud-hoogleraar Diederik Stapel geeft weer les aan studenten, meldt Omroep Brabant. Hij geeft het vak Sociale Filosofie aan de fonds.